Jan de Putten met het NOS Journaal. Het bezuinigingsakkoord is gisteravond vlot door de Tweede Kamer geloodst. Voor middernacht was het debat klaar. De meerderheid steunt het pakket waarover VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het na twee dagen intensieve onderhandelen eens waren geworden. PVDA, SP en PVV hadden scherpe kritiek. Vandaag stuurt minister De Jager de bezuinigingsplannen naar de Europese Commissie. Oud-minister Klink voelt niets voor het leiderschap van het CDA. In Nieuwzuur noemde Klink minister De Jager een uitstekende kandidaat. Als De Jager het niet wordt, moet er een nieuwe generatie komen om de partij te leiden, vindt Klink. De Jager heeft gisteren opnieuw gezegd dat hij geen CDA-leider wil worden. In Valkenburg in Zuid-Holland is vannacht een loods met auto's uitgebrand. Niemand raakte gewond. Voor de zekerheid werden zo'n 15 woonarken in de buurt ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een bedrijfspand. Over de oorzaak van de brand in Valkenburg is nog niets bekend. Prins Willem-Alexander viert vandaag zijn 45e verjaardag. Hij doet dat in huiselijke kring samen met prinses Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane. Maandag is Willem-Alexander met zijn vrouw bij de viering van Koninginnedag in Renen en Venendaal. De meeste C1000 supermarkten krijgen de naam Jumbo. Bij de overname in februari zei Jumbo nog dat de C1000 winkels hun eigen naam zouden houden. Maar daar komt het bedrijf nu van terug. De komende jaren worden 300 C1000 winkels omgebouwd tot Jumbo. En verder worden 136 winkels verkocht. Zuid-Koreaanse elektronica-concern Samsung heeft in het eerste kwartaal een recordwinst van 4,4 miljard dollar geboekt. Een jaar geleden was de kwartaalwinst ongeveer 2,8 miljard. Samsung dankt de recordwinst grotendeels aan de verkoop van smartphones en tabletcomputers. Dan nog het weer. Vanochtend zonnige periode. Vanmiddag meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog en het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de AWB.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 To a I'm hey. I told Muhammad then we hit fame with the girl, we in fame hey, Ook op internet, internet, internet, internet. ww. Zfm of my heart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 Vanavond de Donnie uitgegeven. De best besteden niet van mijn leven. Want als ik de junk geen money had gegeven, dan kon je nu niet achterop. Nee, oh. Zag je staan met je hoge hakken, rode lakken. Zo'n sexy, zo'n klasse. En uh, werd verblind door je oorbellen. Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen. Maar na mijn chef mag ik nu iets in je oor vertellen. Vind je sexy, geheim, niet vertellen Nee, ik best je, meisje, begrijp je wel. Ik heb een plekje vrij op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, tuin bestellen. Of dan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 real I told them that I got a good man Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego ai, delícia, delicia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein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 Na balada A galera começou a dançar E passou a Ik mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me Ik Ai, op eu te pego, ai, ai, ben eu te pego Elicia, Elicia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein, vader. Oh, oh, oh, oh, oh,